Files in de Randstad staan onder op de A2 vanuit de... de Oude Rijn door werkzaamheden. de A4 naar Den Haag staat 4 kilometer bij Leidschendam door de spoedreparatie. De rechterreis ook is daar... De...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 De nieuwe van Ina, Un Momento en voordeel in de, voor de, de Zweedse band Mando Jauw en Dance with Somebody. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan vandaag, uh, we gaan vandaag even naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Baas bij de wedstrijd Bloemendaal-Hillegom. Goedemiddag natuurlijk, hier vanaf uh, de Bergweg waar die wedstrijd gespeeld wordt tussen uh, Bloemendaal en Hillegom. Met totaal andere weersomstandigheden natuurlijk als uh, vorige week. Vorige week viel ik de mussen van het dak en dan was het bloed en bloedheet en nu regent het en stormt het. Ja, het kan zomaar omwaaien in Nederland natuurlijk. Maar dat betekent niet dat er gevoetbald wordt. En Bloemendaal praktisch in dezelfde samenstelling speelt als vorige week. Alleen natuurlijk met die verstanden dat dus uh, Sebastian Thomas uh, ja, uiteraard... die heeft de schorsing naar die rode kaarten vorige week. Dat is normaal. De eerste wedstrijd ben je natuurlijk altijd geschorst. En daardoor is in de ploeg gekomen met Tim Joan die vorige week uh, geblesseerd was. Dus um, dat gaat is er niets anders bij. Uh, bij Bloemendaal natuurlijk heel uh, heeft vorige week uh, zijn eerste wedstrijd uh, gewonnen... En uh, we van dan natuurlijk uh, uitstekend met uh, 3-1 van RKB's. En dan gaan we natuurlijk kijken wat er vanmiddag gaat worden. We, doen we dan weer een aanval op te zetten via de rechterkant van het veld. Dus de het niet die bal oppakt, maar niet kan houden. Uh, Heerlegom uh, klopt die wel weg. En het is dan de derde schoes achterin die bal over kan nemen. De derde schoes probeert hem door te plaatsen. Plaats, de plaats tegen hem tegen een been aan van de speler van de Heerlegom aan de rechterkant. En ter hoogte van de middenlijn de komt er dan een ingooi voor Bruno. Dennis Goes die, die gaat die bal halen. En dan moet hij even wachten, want hij was verder over de boring. Maar gelukkig staat er nog iemand aan de andere kant van de lijn. Achter de boring om die lijn te slagen komt die ingooi. Tim Beren. Bal aan zijn voet. Plaatsen in Tim Joy. Tim Joy nog steeds de rechterkant. Plaats meteen door naar Tim Beren. Kan Tim Beren erbij komen? Nee, het is een hele om die wacht eruit weghaalt. Maar nog is die bal niet weg. Speelt die de spel Joe, Niet die bal kan oppikken. Aan de rechterkant draait ze komt erin. Moet dan op zijn tegenstander heen Doet hij dan heel goed. Plaatsen terug naar Dennis Goes. Dennis Goes. Ziet dan het midden uh, Poulgas, uh, die plaatsen we weer terug in de verdediging van uh, Bloemendaal naar Joos Hofker, Joos Hofker over de Middellijn. Kan hij dus gaan maken? Ziet dan, uh, ziet dan aan de andere kant staan. Niemand weer tot de schieten van afstand. Maar dat heeft geen zin. Want die bal, die gaat uh, veel te zeggen naar die even gekeken. En betekent dat Doelman uh, van Ierlevoort, uh, Adel Bouzier, die bal uh, rustig gaat oppakken. En hem in het, in het spelveld gaat draaien, natuurlijk. om uh, wat een gevaarlijke speech heeft, in de vorm van houdt. Hij scoort altijd en overal. Dus daarom moeten we daar op moeten letten: om hem dus aan uh, banden te leggen. En dus te kijken of hij dat gevaar kan gaan keren. Hier in deze wedstrijd, waar de stand nog uiteraard 0 tegen 0 is. Huh oh, oh. about you. Speeding through my veins, now I hit the ground, there's something about Een van de beste bands uit de 90s, de New Radicals, hoorde je. En Just Can't Get Enough. Zo, van harte welkom bij Nieuwe Zondag in Kernland. Het is zondag 9 oktober 2011. Het is uh, tien voor half drie. Goedemiddag, Aldo. Goedemiddag. Goedemiddag, Rudy. En we nemen even wat nieuws uh, van deze week en vandaag door. Want als kinderen een snack al kennen. Verwachten zal dat deze wat beter vult. Van een onbekende snack nemen ze vaker aan een, uh, vaker een te grote portie. Deze ontdekking onthult één van de oorzaken waardoor sommige kinderen te veel eten. Vanuit een eerder onderzoek bij volwassenen weten we dat zij een bepaalde verwachting hebben over hoe goed voedsel vult. Deze verwachting beïnvloedt de grootte van de portie die we nemen. Als je denkt dat iets flink vult, neem je er minder van. Is dus, uh, kenbaar voor jou? Uh, ja, wel. Ja? Want sommige, sommige eten... Ik, uh, even een goed voorbeeld. Een patat, bijvoorbeeld. Een patat. Veel minder volgens mij dan een... Een Een, een... een hamburger. Van de, van de nee, uh, bijvoorbeeld stampot. Oh, Als ja, is zo, het zo ja. vergelijkt. Bijvoorbeeld, ja, je, okay. neemt, je neemt een snackavond met uh, frikandellen en patatje met ik zeg maar wat. Heb je toch het gevoel, tenminste heb ik, dat het minder uh, vult dan met uh, stampot? Ja, maar ik denk omdat het meer, weer, juist weer zo vet is, dat het, omdat het er toch weer een beetje vet al is, is. Dat is ook zo. Achteraf denk je van uh, Nee, maar ja, denk, denk, dat ik dat dat ja, dan, dan toch weer vol zit eerder. Ja, vet denk je, of zo kan dan ook joh. Nou, het onderzoek, onderzoek is dus het onderzoek is gebleken, onderzoek is gebleken dat het... het, het, het, het, het, het, het he? he? Stampert is misschien wel een beetje te gezond. <laughs> voor jou wel, ja. Lang geleden dat je dat vergeten, zeker. Heel lang geleden. Uit onderzoek is gebleken dat het hele, uh, dat het hele brein is betrokken bij spelletjes. Het draait niet alleen om maar, uh, maar om winnen. Bij het spelen van spelletjes is het bijna het hele brein betrokken. Niet alleen de hersendelen verantwoordelijk voor gevoelens van beloning. Onze hersenen functioneren optimaal om zo de kans op overleven en voorplanting te vergroten. Daarom heb je ook die Brain Games, hè? Ja. Het zijn My. die spelletjes waardoor je moet nadenken. en daardoor worden ze dus een getrainder. Heb je een Nintendo DS? Ik weet niet hoor. Is het, nou echt zo... is het nou echt zo goed? Ik weet niet. Ik, uh, ik... ik heb het nooit gedaan hoor, maar zoiets. Maar... Nee, nee. Ik weet het ook niet. Nou, het onderzoek is gebleken dat de hele wijn betrokken is. Dus er zal ja. vast wel iets gebeuren. Ja. Hey, uh, de toekomst van het knippen. is uh, ja, wel zo goed als bekend. Hij ziet eruit als een kapperstoel, maar een Japanse robot kan heel precies uh, uw haren gaan wassen. Het apparaat kan zelfs verzorgers vervangen die in het verpleeghuis voor ouderen en gehandicapten zorgen. Het uh, ziet er als volgt uit. Ze, uh, ze gebruiken een robothandtechnologie en 24 robotvingers. Zo kan de robot het haar wassen zoals menselijke handen doen, zodat uh, mensen een beter leven krijgen, zei ontwikkelaar Toru Nakamura. Ik weet het hoor. Nou, de toekomst kan toch. Ja, nou, dan krijg je, het je heb krijg je helemaal geen mensen meer. Heb je geen leuke kapsten meer? Heb nee. Allemaal, nee, heb je allemaal werkeloze mee straks <laughs> ja. ja. En hoe, hoe wil je die robots gaan betalen? Als je, als je aan de kapper gaat, moet je ook geld hebben om te betalen. Natuurlijk. Ja, nou, we wachten het af, dus, ja? uh, Allemaal uitkering, hè? Wordt duur. Veertigers hebben meer seks dan twintigers. Twee of drie veertigers heeft nu zelf meer seks dan toen ze twintig uh, waren. De onderzoekers vinden dat het een opvallend resultaat omdat de meeste veertigers veel tijd spenderen aan voeding van hun kinderen. Hun carrière en de verzorging van hun oudere familieleden. Nou kan ik een vraag gaan stellen, doe ik niet. <laughs> Met vandaag, in het verleden, vandaag 9 oktober in 1855... In Amerika wordt patent verleend aan de naaimachinemotor. motor. Het patent komt op de naam staan van Isaac Singer. Singer? Inderdaad, dat is dezelfde man die bekend zou worden van de Singer naaimachines. Met vandaag in 1951 Nederland beleeft zijn derde televisieavond. Deze dag uh, vertoont de Vara zich voor het eerst op het scherm. Vorige week werd het natuurlijk gefilmd met uh, 65 jaar televisie, uitgebreid... Uh, op tv te zien zijn geweest. En er werd ook een wereldrecord gevestigd van het langst televisie kijken. En met vandaag, nog niet zo heel lang geleden, drie jaar geleden in 2008. Deze dag was door de ANWB, de Nederlandse Spoorwegen en de Raalbank uitgeroepen. tot de eerste filevrije dag. Automobilisten waren gevraagd wat vroeger of later naar hun werk te gaan. of de auto te laten staan en de trein te pakken. Het hielp weinig. Er waren iets minder files dan normaal. Dus dat, dat, dat maakt dan ook weer niet uit. Nou, het is uit zondag is hè. Ja, maar ja. Maar 9 oktober 2008 was het geen zondag. Nee, oké. Okay. Dan doen we even kort weerbericht. Het is even weerbericht. Vandaag, um, ja, regen, regen, regen. Temperatuur loopt wel iets op tot de 17 graden. <laughs> Morgen, wolkenvelden en uh, ja, toch wat zon. Vrij krachtig op het strand. Tot, zuid harde, uh, tot harde zuidwestenwind. Uh, maximum temperatuur in Zandvoort rond de 18 graden. Hier is Lenny Kravitz. Leuk liedje nieuw van Sherry Ann, Try My Love Again. En ze heeft een debuutalbum uitgebracht, Love Me For Who I Am. En uh, ja, ik moet zeggen, toch de tweede achter Saunders, Voice of Holland. Ze doet het toch erg goed hoor. Kan je, van die anderen kan je dat niet zeggen. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. En maar het dan nog steeds 0-0 was. En dan een grote kans was voor uh, Hillelgold. Het was uh, die bal die kwam in de verdediging. En uh, Bart, uh, Bart de Bruyne die uh, gleed uit. En daar kwam er een kans voor heel voor een tuurhout. En die pakte die bal goed aan en schot hem in. Maar daar uh, Kerkman de keeper van Bloemenal, nou, kwam nog net met zijn goede voet bij. namen was ook ook een kans voor Hillelgold. Want Roos aan de linkerkant, die ging er goed langs. Dus de bal goed voor. En dat was uh, jong inschoten. Maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat is natuurlijk helemaal nu een vrij trok voor Bloemenal. Nou, Midden in de cirkel. het is of Hofkries. Daarmee gaan we moeien. Joost Hofkries wijst. Ga de is, uh, De, alveren, de, de bal voeten. Goed kijken. we die kan Plaatsen we dan. Plaatsen dan aan de rechterkant van, van hetzelfde. En plaatsen we dan helemaal keer naar de nummer drie van, van Hillegond. En dat, en dat is niet uh, uh, de, de, de, de, de, de goede positie, natuurlijk. Komt hij in. Gooit op om, uh, voor bloemenhouders, Beren die de bal erop oppakken. Die kan hem niet behouden. Betekent dat Hillegond Nederland nu wel kan oppakken. Is daar Dennis de Goes. Die kan hem ook niet houden. Is Beren die weer tussen komt, Beren. Plaatsen terug naar Goes. Goes aan de linkerkant van hetzelfde. Plaatsen dan tegen hem tegen, andere aan van een van Hirlegon en die bal gaan dan over zijn en dat betekent dat de gemeente gaan opges opgeschoten zijn. Nog steeds uh, op de middellijn. Het is dus, die uh, gooit naar Beren. Beren. Nog steeds die bal is goed. Gaat kijken wat je even gooit. Dan valt Jan. Paalt Jan kan die bal niet houden. Dat betekent dat heel goed meteen eruit kan komen. Andere keer kan van het veld. En dan weet kan ik doorstoten. Dennis Goes is op bij. Nu moet daar heel hard pakken. Buine moet er naartoe rollen. En is Johan Schokker die hem goed weghaalt uit de verdediging. En over zijn we aan Henk en dat betekent dat uh, Bloemenal gewoon weer eventjes uh, terug kan gaan. Die we deze een stelling kan oppakken. En je voor uh, Bloemendaal of voor uh, Hilligon. van de 16 meter lijn. En uh, uh, ja, de wind staat hier vrij strak op het veld. één kant op. En dat betekent dat je daar rekening moet houden met lange ballen natuurlijk als je gaat geven. Want die gaan natuurlijk dubbel zo hard op het veld natuurlijk. De bal moet gaan worden, komt hij ook. Het is uh, daar aan de andere kant is die, die bal kan ophalen. Komt hij even van hele aan de linkerkant van het veld. Het is dan een Tim Beren die, die bal goed afschermt. En hem heel keurig mee een troon van, van de hoekvlag, plaatst hij dan Paul Jo. heeft de bal als gaat kijken wie het doen kan. Draait er nog steeds heen en weer. Het is het beren. Die plaatsen daar Tim Joan. Tim en op het middenveld. Kan hij die bal houden? Nee, die wordt onderuit gehaald, maar hij mag doorgaan. Dan scheidsrechter. dat betekent Heerligh kan overnemen. Is het daar de nummer 9 van Eerlegom die kan pakken aan de linkerkant? Komt die bal dan hoog, diep en de hard voor. Maar het is dan daar een kerkband die hem goed met één handje pakt uit de lucht en meteen doorstelt naar, uh, naar Markenkeuze. Markeus, plaats hem meteen door naar Gijs Gijs-Jan paul geest, moet dan, eh, moet dan door gaan spelen. Doet hij dat ook? steeds de bal is goed, dat gaat hij doen. Plaatst dat helemaal goed aan Markeus? Markeus, heel doelman! En hij stichtte, maar dat is net niet genoeg. En dat gaat langs de keerde kant van de paal. En zo is die kans natuurlijk verkeken. Dat is een goede aanval van de wel nou, goede steekbal van uh, Gijs-Jan paul tussendoor en Markeus ging er goed langs, maar had nog ietsje meer naar rechts uit moeten wijken om uh, de juiste richting te krijgen. En zodoende is dat gevaar uh, geweken natuurlijk. En uh, betekent dat het doelman nog een hele goede aantal. De bal kunnen oppakken en meteen in het spel kan gaan brengen aan de rechterkant van het veld. Komt de lange een bal richting de spitsen. Maar er al een van die het gekomen. komen. Die kan die bal niet houden. Ze weten er op het middenveld. Die die bal kan oppakken, komt die bal dan weer in het middenveld. Dan steeds slag van het middenveld hier. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. Vandaag. En is Tim John die goed is. Komt dit Ozan. Ozan, die die bal als in zijn voet heeft. Hij gaat één, twee man om zijn heen. Moet het dan langskomen. Kun je dan de spel op Paul John? dat lukt net niet. En nou wordt nou wordt Ozan, uh, uh, omdat hij uh, staan te praten. En uh, dat is niet goed natuurlijk, want uh, dan sluit uh, de je trap en geef hem een reden van. Me. Denk erom, ga niet praten, want dan krijg je die bal tegen van Dat betekent wel een vrije trap uh, voor de op te uh, cirkel. bal wordt rustig teruggekeerd naar de keeper van Heligom. Komt dan aan de rechterkant uh, van het veld. En uh, uh, ja, de nummers zijn erg lastig te zien. dat moeten wij niet kwalijk nemen van Hergom. Dus ik kan niet alle namen noemen. Want het, uh, in, in de regels hebben we donkere nummers en dat er niet mee om te zien. Het is Beren die die bal kunnen oppakken en Beren plaatsen moet voor voet van Maar Er is al een werkman die die ingooien kan gaan nemen. Plaatsen we hem terug op Joost Hofker, plaats die bal op zijn buik en plaatsen we hem door naar Tim Jong. Tim Jong kan niet hem aannemen, mag hem doorgaan met de Dat betekent dat hij dan door kan gaan. En dan komt die avond weer van de Hellevorm en echt de kans voor hetzelfde. dat is, uh, Bart de Bruyere, die erbij moet komen om die recht te halen. Bart de in plaatsen van kan er niet bij, dan komt Raastad God! En die gaat uh, rakelijk langs en uh, zo. Staat de stand hier nog steeds 0 tegen 0. Lekker hoor. Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En daarvoor Spendo Ballet en Be Free With Your Love. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan even wat nieuws doornemen. Want het Haarlemse biermerk Jopen... wil binnen een half jaar bier in de Verenigde Staten aan de man brengen. Het bier dus. Het eerste proefexemplaren zijn inmiddels verstuurd... Speciaal bier is daar in opkomst, net als in Italië en Japan... ...dat laat uh, Michel Oordeman in het Financieel Dagblad weten. Joop is nu bezig met het traject van Lepo Approvement. Amerikanen willen onder meer het etiket vermeld zien... ...dat zwangere vrouwen het niet mogen drinken. Afgelopen nacht was tussen 1 en 5 uur de spoortunnel afgesloten... ...voor onder meer, uh, trein, uh, onder meer een treinbrand. De tunnel was het toneel van de rampoefening voor diverse hulpdiensten... De oefening is nodig om de veiligheid van de treinreizen te waarborgen en de samenwerking tussen de verschillende instanties te bekijken en te verbeteren. En uh, parochianen werden zondagochtend gedwongen tot de ochtendmist te verlaten in de Heilige Bavenkerk aan de Herenweg in Heemstede. Kortsluiting in de aanpalende pastorie was een oorzaak van dat de lampen in de kerk vreemd begonnen te flikkeren tijdens de eredienst. De brandweer was snel te plaatsen namen nam het zekere voor het onzekere. Zo door zorgdragend voor een unicum in de geschiedenis van het uit 1878-1879 daterende kerkgebouw. Voor mij waren het gewoon geesten. Ik denk ik het ook. <laughs> Opgestaan en dood. Een meisje in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt... ...en dat ze met haar brommen onderuit is gegaan. Om even voor half vijf reed ze in de noordelijke richting over de Rijkstraatweg. Ter hoogte van de Zanenstraat ging het mis... ...en gingen ze om door onbekende oorzaak onderuit. Omstanders waarschuwden direct de hulpdiensten... Waarop, de, ...waarop een ambulance en politiewagen met spoed die kant op gingen. Het meisje is in de ambulance nagekeken... ...en voor verdere zorg naar het ziekenhuis overgebracht. ZFM Westkust weerbericht. Het is buig en een koude zondagnacht... Overheerst vandaag overdag de bewolking en vanuit het westen gaat het geruime tijd regenen. De wind waait uit het zuiden, later vanmiddag uit het, zuid uit het zuidwesten en is landmatig en dan zeekrachtig. krachtig. Kracht 4 tot 6. De temperatuur stijgt aanvankelijk naar een graad of 13, maar zal na een frontpassage verder stijgen naar maximaal 17 graden. Vanavond valt er nog wat lichte regen. De komende nacht blijft het vrijwel overal droog. Het blijft bewolkt en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke tot zuidwestelijke wind. De temperatuur blijft en daalt niet verder dan 15, 16 graden. Lekker zeg, Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. We gaan even twee korte sportberichten doornemen. Khalid Boularousse heeft zondag de training van het Nederlands elftal overgeslagen. De verdediger last van een enkel blessure en bleef zijn gehele oefeningssessie in de arena aan de kant. Ook Robin van Persie liet de eerste groepstraining van Oranje in de aanloop naar de wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Zweden aan zich voorbij gaan. De aanvallen trainen in uh, individueel, maar kan dinsdagavond waarschijnlijk gewoon weer meevoetballen. En Sebastian Vettel heeft zijn tweede wereldtitel binnen in de Formule 1. Hij is de jongste coureur ooit die twee keer op rij het kampioenschap in de koningsklasse van de autosport wint. De 24-jarige Duitser had zondag in de grote prijs van Japan genoeg aan de derde plaats. De Brit Jensen Button van McLaren won de race, de Spanjaard Fernando Alonso werd tweede. Vettel vertrok in Japan voor de twaalfde keer van pole position. Hij behield ook na de start de koppositie, maar toch werd hij tijdens de race twee keer ingehaald. Beide keren gebeurde dat door een rivaal die sneller van de handen wisselde en voor Vettel uit de pitstraat kwam. Ja.